En omdat geld daarbij geen rol mag spelen. Een bescheiden begin. Hiermede kan ik even voort. Voor verdere besprekingen zal ik wel langskomen. Tot ziens dus. Het is toch wonderlijk wat een heer vermag. Mevrouw Donnel zal nog vreemd voor mij opkijken. Als u wat begrijpt wat ik bedoel...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 Ik druk gewoon op deze knop en voordat u het weet zijn al uw spinraggen verdwenen. Oh. Hm? Elektriciteit heb ik niet nodig omdat ik helemaal overgeschakeld ben op om. Als u begrijpt dat ik... Wat is er, heer Ollie. Voelt u zich niet lekker? Uh, help, het is er om. <laughs> Wat een geluk dat ik net langs kwam. U moet naar buiten. <tieks> Wat is er gebeurd? Het was oh. benauwd daarbinnen. Er zat vast geen zuurstof meer in de lucht. Dat was niet. <tieks> het was om. Ja, dat zei u daarnet no. ook al. Wat is ja. om? Het lijkt me onzin.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 hij heeft zich eindelijk een nieuw wagentje aangeschaft, zo te zien. Maar ik ben benieuwd of zijn papieren in orde zijn. Oh, uh, uh, papieren. Uh, uh, nee. Hmm, geen papieren dus. En volgens het rijbewijs natuurlijk ook geen bevoegdheid tot het besturen van. Uh... Ja, ja, van wat eigenlijk? Uh, wat, wat is dit voor soort voertuig, Bommel? Uh, gewoon. Uh, hij rijdt op uh, om, bedoel ik.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 In de eerste plaats heb ik mijn mond voorbij gepraat. En ik ben bang dat ik de politie tegen mij heb ingenomen. Ach, het is eigenlijk de schuld van Tom Poes, die mij in mijn zorgen in de steek liet. Maar ik zal tonen tot welke daden een heer alleen in staat is. Ik ga zo vlug mogelijk een paar slimme maatregelen nemen.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 In plaats van prettig bij de haard te zitten... stap ik hier met een hoofd vol zaken door de storm. Geld speelt natuurlijk geen rol, maar toch is het heel veel wat Sikbok vraagt. En bovendien, hoe pak men een grote onderneming aan? Och, het zou veel leuker zijn om niets met dat soort dingen van doen te hebben. Dag, Olly. Ja. Heb je die enge stofzuiger weggedaan? Uh. Het was aardig bedoeld, maar... Ja.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 Waar moet het heen? Wat zeg je van de beursbobbel? Ja? De olie en staalaandelen kelderen dat je er koud van wordt. Oh. Het is wat te zeggen met die industrieën. Uh. Aan de ene kant zit ik met de vervuiling... waar mm. ik als burgemeester op aangekeken word. Uh. En aan de andere kant liggen ze straks op hun achterste. Wat is er eigenlijk aan de hand? Oh, ik weet het niet, heer dikke dak. Alles gaat buiten mij om.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 En u kunt het krijgen op cadeaubonnen die bij de afname van glutsprits verstrekt worden. Maar u kunt het ook kopen voor 99 gulden 95 cents. Met een prettige betalingsregeling. Nou, wat zegt u daarvan? Om dingen deugen niet met uw welnemen. Hmm, jammer dat u er zo over denkt.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 En weet u waarom niet? Omdat je er een lelijke hoofdpijn van kan krijgen. Commissaris Bas is zelfs al van zijn stokje gegaan. Het is toch niet waar? Dat speelt durg niet. Maar gemeentebestuur doet niets. Praten maar en praten maar en naar een heer luisteren. Hou Het is erg, jongen. Ik ben werkelijk getroffen door je mooie houding. Oh. Tegenover dat flauwvallen bedoel ik.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 Misschien heb je er minder last van als je een opgewekte stemming hebt, zoals de burgemeester. Afgesproken. Met die zakcentjes van je kan ik vast beginnen. Bobbel, ouwe reus. Maar eerst ga ik een gasmaskervergunning aanvragen. Zaken zijn zaken. Superzaken. Ja, <laughs> superzaken. <laughs> oh. Blijf zitten, ouwe jongen. Ik weet er alles van. Zinkingen en hè? Ik Heb er zelf wel eens last van. Maar ik heb er iets tegen gevonden. Kijk. Ik ga ten behoeve van alle een lekker fabriekje van gasmaskers met een filtertje opzetten. Een eigen modelletje. Daar wil ik graag de alleenrechten voor hebben, voel je wel? Eh, misschien is het een goed idee. Deze soort herfstgriep is erg naar...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 Ik heb trouwens nog een kennisgeving voor u. Oh. Heb ik vergeten door te geven. Ik geef het niet. Hier. Van de Consumptieraad. Ah, en wat nu dat adres betreft... Ja. Kijk. Hm? Sikbok. Hm? Professor dokter Joachim. Hm? N.V. Ombrenger. Brokberg 10. Brokberg 10. En nu die tabletjes. Ah, ah, ah.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 Komt om push. Ik heb terecht in T. Laten we naar huis gaan. Ik wil die 1 miljoen. Nee, 2 miljoen. Ik bedoel 4 1 miljoen. Nee, nee, 8, 8 miljoen. 16. miljoen. 16. 49. Nee, nee. 64 miljoen. 49. 64 miljoen. 49. 64 miljoen. 49. OBB verkoopt niet, ARS. Zo zo. En waarom hebben wij de rechten voor het vervaardigen van oom eigenlijk niet, meneer Steenbreek, Waarom OBB wel en wij niet? Ik heb ze aangevraagd, ARS.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 Die bolle is gek Nu zouden we pas superzaken kunnen gaan doen En nu stopt hij ermee Het stinkt me naar de strot, heep, jongen Namens de overheid kom ik u mededelen Dat uw aanvraag 7346 voor het vervaardigen van gasmaskers is ingebelligd Goedendag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 Laat hem heen lopen. Laat hem heen lopen. Laat hem heen lopen. Laat hem heen lopen. Laat hem lopen. Laat hem lopen.